501. De volle laag. Ja, dat zeggen ze. Lucien Geefkens. Nou. 501. Ja. Mensen van Horen, Blokker en zwaar. En Den Haag. Het is weer tijd voor de volle laag. En alle luidjes al daar op het web. Ook jullie krijgen. Een flinke man. Hoor je dat? Die plaatje draaien zit weer voor u klaar. Met fout t-shirt, een ja. vreselijk haar. Sorry hoor, maar ik sta hier. Halve zolen, een geurige broek. Echt wat je zegt, na, na, na, een shabby ja. look. Een radiohoofd en een lelijke bril. Ba. Als dat nee. maar is, wat de luid met live... Zeg, uh, ga er even doorheen zingen. Ja, precies. Catchy liedjes, Ook dat. Oh ja. Moet ik even kijken of ik we wel piano-muziek bij me heb. Ik ga natuurlijk weer geen dingen beloven die we niet waar kunnen worden gemaakt. Maar geen paniek. Er zit vast wel ergens een piano in. De volle laag. Hoor je dat? De volle laag. Ja, de volle laag. Hè, hè. He he. ah, he, dat hebben we ook weer gehad. Ja, en als dit even in wil starten, dan komen we met muziek. Oh, Het is weer zondag. Hoewel, met dat weer zou je het niet zeggen, maar toch. Achterlokken en zo. En zachtjes stikt de regen tegen het zolderraam. Oké, okay, uh, dat hebben we gehad ook weer. Meezingen. Ja, want we kunnen vandaag meezingen, live meezingen met live muziek. Jelmer van der Wal is hier. Wat? De Jelmer van der Wal? Nou, zeg, heb je er nog steeds niet van gehoord? Ik heb nu al twee keer die naam gezegd. En dat staat ook op radio501.nl. Dit is trouwens Dick Walter appearing live. Dat is mooi, hè. Want we hebben dus live muziek hier op het Vader Jacob stage: uit Friesland. Ja, een echte internationale uitzending. En om dat te uh, onderstrepen, draaien we ook gelijk West-Friese muziek. Dat even om uh, het uh, onderscheid te maken, en uh, Duitse muziek. En uh, Engelse muziek, denk ik ook wel. Uh... Oh nee, nee, dat is Nederland. Ja, we moeten natuurlijk niet alles klappen, maar Ladies Nick Black Mamboza, ik, ik heb die plaat nog niet gehoord. Maar uh, dat lijkt me wel wat. En volgens mij komt dit... Oh. Nou, ze zien er wel heel uit, maar ze komen gewoon uh, oriëntaals, zo weet je dat ook weer. In Boorlingen. Maar uh, het komt gewoon uit Londen. En Joost de Prinsen, dat is natuurlijk een vak apart. Eh... Uh... Maar laten we even beginnen met muziek in het Engels. Maar die dan toch uit Nederland komt. Hoe kan het? Ja. Er zijn mensen die de Engelse taal machtig zijn. Oh nee, dat had ik al gedaan. Uh, ja. Visser, dat lijkt me dan aardig. Gewoon, eh. Uh, ja, daar kun nog nooit van wat voor gedragen. Dat is heel raar. Ik heb wel een keer een schierverslag uh, ermee bewerkt. Maar het is in ieder geval Velofsky. Wie? Velofsky. Nou oh, goed. Eh, uh, uh, bicycle. Kijk, ik zal even die schuif omhoog zetten, want anders horen jullie het niet. En ja, dat is toch wel raar. Luister je muziek op de radio, maar je hoort het niet. Ja, hè? U kunt nog wegstappen, maar ik zou het niet doen. Dit is, eh... Uh... Nou ja. Ja. Velofsky. Ze begint gelijk met zingen. Wat een planning. God, wat een planning. Ja, ik vind het echt geniaal van mezelf dat ik het gewoon dat nummer precies aansloot op dit nummer. Waardoor ze precies kon nog horen, laten zingen. En dat is niet door die toeters aan het zingen was. Ja. Oh, wacht, ja. Ja.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 I sit here in my room. I don't know what to do. My bicycle is total lost. My baby and I are through. I pick up my guitar and I play the blues. Mrs. Next door neighbor who is heavy into booze breaks an empty bottle as she bangs it on the wall. Her husband shouting through that didn't miss. All my fault. Don't anybody like me. Don't anybody like me. Why doesn't anybody like me? Ja, hè? Nou, ik, ik denk dat het wel meevalt. Goed, dit was even een rustig begin. Uh, ik dacht, uh, ja, helemaal gelijk de volle laag geven. Dat is niet de bedoeling. Maar toch dacht ik, heel uh, leuk. Uh, ja Oh, wat een mooie brom. Uh, ja, we krijgen muziek uh, speciaal voor een luisteraar die van houden. Uh, Laila Kay wat? Laila K. Ja, inderdaad. Uh... Even kijken waar het hoort. Waarom zegt het? De... Oh, toch! Ja! Ik begonnen helemaal te twijfelen en ik hoor heel veel echo's. Dus ik zeggen, geniet ervan. Kijk wat staat hard. Dit is beter. Ja, dit is beter. Nou, nog even het nummer noemen, want dat willen de luisteraars. Got to get! En raz. Met Light K, uh, Got to get. Nou ja, dat is echt zo'n plaatje dat je Got to get. Ja, inderdaad. Hier op de woelige lijst. Uh, nou, het leek me leuk om even. Ik heb een heleboel jingles uh, uitgeknipt. En uh, dat, ja, ik hou er eenmaal van even knippen en plakken. Uh, maar speciaal voor deze gelegenheid, dus, uh, heb ik uh, jingles uitgeknipt. En uh, ja, en dat betekent. ...dat ik jingles heb en dat dient en kan ik jingles draaien. Um, nou, dat was ongeveer wel de boodschap die ik wilde doorgeven. Uh, hier is dan weer zo'n fantastische jingle. Ik ben Sonja van Hamel en je luistert naar Radio 501. Ja, inderdaad. En uh, Sonja van Hamel heeft een liedje geschreven. Uh, Sonja, uh, zou je er wat over kunnen zeggen? Ja, natuurlijk heeft Sonja van Hamel daar wat over te zeggen... Even kijken. Ja, inderdaad. Oh, wacht. Als ik die schuif even openzet... Zo, dan krijgen jullie ook gelijk wat mee van achter de schermen. Achter de... Nee, niet echt achter de schermen, maar achter... Uh, hoe heet die dingen? Oh ja, microfoons. Achter de microfoons. Ik ben Sonja van Hamel van het plaatje Transcendental. Ja, ik kon daar dus helemaal niks van verstaan, maar jullie hopelijk wel. Ja, Jelmo zegt net, uh, volgens mij is het achter de speakers en voor de microfoon. Kan ik me inkomen. Oh ja, dit is trouwens het nummer: A Virtuoso uh, of Unspecific Anger. En volgens mij is het een maat. Dit is dus een lekkere ramsplaat, ramsplaat, die voor een euro of wat naar huis gaat, huis gaat. Ja. Ja, we hebben weer een ramsplaat in de aanbieding. Hoe is het ook mogelijk? Iedere keer weer, ja En ik dacht, uh, die muziek is veel te goed. Ik kreeg ook allemaal brieven trouwens van schrijvers uh, en luisteraars ook. Niet alleen van schrijvers, maar toevallig waren die luisteraars ook allemaal schrijvers. Dat is toevallig. Uh, ja, wat zijn die muziek, wat is die muziek is altijd goed en altijd als ik iets op de ramp koop, dan uh, lijkt het allemaal nergens op. Uh, een van de rare knijpenhits of zo Ja, je moet ook goed kijken. Maar nu hebben we al wel iets leuks. Oh, nou heb ik, niet, ik heb het ook niet geïntroduceerd. De uh, Cape Welsh Choir, met van de plaat A Gift of Song. En uh, het nummer dat we gaan draaien is uh, The Rhythm of Life. En zoals gebruikelijk heb ik deze nog nooit gehoord. Ik heb dit nummer nooit gehoord. Deze hele plaat niet. Nou, ik hoop dat die briefschrijvers allemaal nou een beetje tevreden zijn. Maar Dat is niet hun eigen nummer hoor dit. Er staan vijf teksten in, de uh, Welsh Anthem. Oh, dat is wel leuk. Die kunnen we ook nog even draaien. God Peace. Sang to the tune Finlandia. Me oh. van Wevi. Tiddle Roddold en the Invitation. Orkal. Oftewel. Gwachold. Ik ben Welsh is niet zo goed. Maar hier staan. Vannacht gaan die Volki scoring snijden. <laughs> ja hoor. Maar dat, dat nummer gaan we niet draaien. Uh, dit is dus The Rhythm of Life, geschreven door C. Coleman. En de arrangement is van R. Barnes. Nou, ik vind het al een succesnummer eigenlijk. Dus ik hoop niet dat ik nou weer ontevreden schrijvers krijg. En luisteraars trouwens. Ik heb hier een plaatje zonder opdruk, dus ik weet niet wat kant B is of kant A. Maar het is wel het volgende nummer dat ik ga draaien. En het, het lijkt me leuk om een nummer te draaien dat dan Ramsstand heet. Daar had ik hem eigenlijk ook voor gekocht. Nou, dit staat dus nu op nummer 1 in de Parade. Kijk ook even op www.vollelaag.ka voor de volledige parade. Ik vind het wel redelijk virtuoos. Maar niet zo virtuoos dat ik er anger van krijg, net als uh, Sawyer van Hamel. Even kijken, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, volgens mij zit het gewoon weer viervarsmaat, of niet? 1, 2, 3, 4. Ja, ik kan wel tot vier tellen, maar ja, je kan natuurlijk overal vier op vier tellen of het uitkomt, nee, niet, maar… Dubidubidubidubidubidubidubidubidub. Ja, die tekst hoef je er ook niet in te zetten, want dat kan je zo meezingen, dit natuurlijk. Ja. En ik hem gewoon helemaal voor de verandering helemaal afluister. Trouwens, uh, het is nog drie minuten, dus ik denk dat die plaat toch hebben we gedraaid. En nog drie minuten en dan is het is alweer half zeven. Uh, ja, en weet je wat? Ik, uh, het is nog een internationale uitzending. Nou, ja hoor, hero. Uh, ik zou zeggen, uh, Mancore Karsporen, eat Your heart Out. En uh, wij gaan hier ondertussen helemaal uh, klaarmaken voor het optreden van Jelmer van der Wal. Winnaar uh, van uh, de Friesland Pop uh, Singer-Songwriter Context in Boosum. En uh, ondertussen, als we, terwijl we ons even klaarmaken. Ik draaien we nog even een gezellig uh, muziekje. Roland Kovac zit met de muzette Een Echte klassieke muzette. Even kijken hoor. Ik, uh, ondertussen draai ik even het uh, podium erin. Uh, even kijken hoor. Dat is altijd gezellig. Wat achtergrondgeluiden voor mensen die daarvan houden. Ja, hey, wat hoor je hier? Gitaar hè? Jammer, jammer, je bent in de studio. Oh, kijk, ja, ik hoor mezelf. Kijk, dat is mooi. Zal ik eens uh, een liedje gaan spelen? En in het kader van het internationale waar we het net over hadden. Zal ja. ik het dan ook in het Fries doen dan maar? Oh, dat, uh, dat vind ik eeuwig. Uh, eeuwig enig, natuurlijk. Dan, dan begin ik met een liedje in het Fries. Kijk, Let Jammer op. van der Wal op Radio 5:01: Holen Want ze praten te lood Fiesten te lood Waarom praat elke niën sa lood? Waarom raast elke niën in voel? Waarom praat elke niën sa salut. Waarom raast elke niën sa voel? Raast Jegens, Rob, ik er om. En nadien, loekt hem er wat van om. Behalve dat ze nog meer razen en skopen, vliek het of ze mij wat ze ze wollen. het net. net, net, net. Waarom jij ja, ik ze dan net. net, net. Waarom jij ja, rik het net. net, net. Waarom jij ja, rik ze dan net, net, net. Ken het wezen dat wij net praten matten. Kin het wezen. kin het wezen. Dat wij net razen matten. Maar jaren. En om mij heen wordt de vroed stil. Lijkt de stormen del. Waarom praat ik een saloot? Waarom raas ik een savoet? Waarom praten wij salut? waarom razen wij s'afvoel? Ken het wezen, dat wij net praten matten? Ken het wezen, ken het wezen, dat wij net razen matten? jeren. Dat wij net razematten Marie Merci beaucoup. Ja, oh nog ook in het Frans en weer. Jammer, ja, welkom in de studio. Genaam, hoe heette dat nummer uh, even voor de... Het, uh, het heet uh, Kin het Wezen en dat betekent kan het zijn of ja. uh, kan het wezen. En uh, dat is een nummer dat heb ik ooit geschreven, want voordat ik zelf ben begonnen als singer-songwriter, uh, een ruim een jaar terug nu, uh, speelde ik ook samen met mijn broers. En dit is een nummer wat ik daarvoor heb geschreven eigenlijk. En nu uh, speel ik het ook uh, zo. Solo. Ja. Want je hebt hiervoor dus ook uh, met uh, anderen samen gespeeld, want dit is niet ja. het eerste wat je doet. Dit is niet het eerste wat ik doe. Uh, als singer-songwriter ben ik wel net om de hoek komen kijken, want dat is wel heel anders wanneer je samen speelt met mensen. Uh, maar uh, ja, ik ben eigenlijk begonnen om samen met mijn broers uh, te spelen en op te treden. Ja. Ja. Want ik heb je een keer ook in uh, scooters uh, gezien, een in kroeg in uh, Leeuwarden waar we vaak live optredens zijn. Dat was... Klopt. Was dat een van jouw eerste optredens ook? Dat was uh, vorig jaar volgens mij. Uh, dat was vorig jaar inderdaad. Het was niet... Uh, nou ja, wel een van de eerste inderdaad. Ja, ik denk ongeveer het uh, vierde of vijfde of zo. En uh, allemaal open podia wat ik nu doe. Ja. Nou, hartstikke leuk. We gaan straks nog even doorbabbelen. Uh, welk nummer ga je nu voor ons uh, spelen? Uh, dat heb ik nog Wees helemaal wel... niet bedacht. Uh, dat lijkt ik... mij wel leuk dat je nog even een nummertje speelt. Laten we dat eens even doen. Even kijken. Uh, laat ik dat nummer doen wat ik net even bij de soundcheck deed. Dat heeft men natuurlijk niet gehoord. Nee. We hebben een soundcheck gehad. Oh, nee. um, hemel. Uh, dat heet Etalage Poppen. hartstikke ah, mooi. komt die? Etalage Poppen van Jammer van der Wal op 501. Wacht, mijn volume van de gitaar stond omlaag. Dan hoort u niks thuis, hè? Opnieuw. <truimus> Kijk ik naar de etalagepoppen. Die staan me daar aandachtig aan te staren, zo lijkt het wel. En dan voel ik mij niet meer alleen. En dan voel ik mij niet meer alleen. Niet meer alleen, zo alleen. Dan voel ik mij niet meer alleen. Zo alleen. Dan komt de vrouw. De poppen aan en uit moet kleden. Maar in plaats van dat te doen, neemt ze ze mee naar achter toe. Naar achter toe. En dan voel ik mij weer alleen. Dan sta ik te staren naar dat leger aan Dan kijk ik op, dan is het al zes uur En ik bevond mij in een wereld ergens Ver hier vandaan de wereld Van de etalagepoppen de wereld van de etalage. Woe toerdoer. Helemaal goed. Uh, jammer, we zijn, straks, we zijn straks helemaal bij je terug. Uh, of zullen we nu gelijk ook het derde nummer doen? Nog een ja. nummer? Oh, snel. Uh, ja, nee. nee. Even een break, even een break hoort net. Oh, we gaan net. een break doen. We gaan even een breaky, breaky, breaky. Ik zou zeggen tot straks. Uh, we gaan eerst even luisteren naar niemand minder dan de Kevin Costners. Leave me, love me. Yeah. Ubrie, het is uh, natuurlijk een uh, filosofische term van... Uh, ja, het nummer is Uniform Child van een uh, plaatje. Uniform Child, volgens mij uit Amsterdam komt die formatie. En nog steeds zit op het vader -Jacob stage. Jammer van der Wal. Jammer, uh, zit jij er nog? Uh, volgens mij wel. Ik weet niet... Uh, ik zit even te kijken. Ja, ik zit er nog. Ja. Je zit er nog. Nou, dat is een mooie observatie. Uh, mensen kunnen ook nu op de webcam kijken... zonder dat je een aura van licht om je heen hebt. Hebben we net even geregeld... Uh, op de radio, uh, welk nummer gaan we nu uh, van je luisteren? Het volgende, uh, uh, uh, uh, uh, heren, jaren. Uh, jullie gaan het volgende nummer jeren en dat heet uh, met de mond vol tanden. Kijk, nou staan wij hier even. Met de mond vol tanden. Zitten we bij elkaar Niets te zeggen Vluchtig En ongewoon Maak ik dan maar een opmerking Over het weer Met de handen gesloten de ogen neergeslagen Kijkend naar de viltjes De glazen zijn beslagen In de stilte dringt een glimlach zich op Ik moet iets zeggen maar Ik heb geen idee Vluchtig en ongewoon, zeg jij dan iets over de mensen op de roltrap, die nooit opzij gaan. Met de handen gesloten, de ogen neergeslagen, kijkend naar de viltjes, de glazen zijn beslagen. Ik zou willen dat ik meer was,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 De handen zijn gesloten, de ogen neergeslagen. Kijk het naar de viltjes, de glazen zijn beslagen. Met de mond vol tanden zitten we bij El. Woehoe! Dank jullie wel. Dank je wel, uh, Jelmer. Uh, hoe, want je bent nu al, uh, je, je bent uh, nu twee jaar bezig uh, met, uh, met het uh, schrijven van, uh, van muziek. Of ja, in ieder geval. Ja, uh, ruim een jaar, ja. Wat, uh, waar heb je allemaal opgetreden? Want het klinkt wel echt gek. Nou, ik, ik heb. Uh, uh, uh, dus daarvoor samen met mijn broers opgetreden. Maar uh, ja, ik heb opgetreden wel uh, zelf dan. Hè, uh, als als singer-songwriter alleen uh, bij diverse open podia. Dus bijvoorbeeld in Zwolle ben ik geweest. En in Meppel. En in uh, Bad Nieuwe Schans. Kijk eens. En, uh, uh, even denken. In Leeuwarden dus uh, een open podium gehad. En uh, nou ja, la, nu laatst dat ik. Uh, de, Want daarom ben ik hier eigenlijk. Ja, ook precies. Een beetje. Die singer-songwriter-contest uh, was er in. Uh, bij Bozem, dat is een plekje in Friesland dicht bij Sneek. Dat kennen we allemaal, Sneek, van de ja. Sneekweek en zo. De snitslikken, uh, Dus uh, uh, vandaar dat maar eventjes als referentie. <laughs> Daar in de buurt. En, uh, uh, er was een of andere marathon ook gaar, gaande, hè? Klopt, er was een slachtenmarathon, heet dat. Het is langs een oude uh, ja, slaperdijk, volgens mij. Uh, van de voormalige Middelzee, die nu uh, ingepolderd uh, slash dichtgeslipt is. En uh, uh, ja, daar organiseren ze dus één keer in de zoveel tijd organiseren ze daar die marathon en daar komen ook allerlei activiteiten omheen. En nu zit ik met mijn profiel als singer-songwriter op de website van Friesland Pop. En ja, van hen kreeg ik een mailtje van, goh, wil je daar aan meedoen? En uh, toen dacht ik van, nou ja, uh, muziek en wedstrijd, dat vind ik eigenlijk twee dingen... Die passen niet zo bij elkaar. Nee, nee, nee. Maar uh, ik dacht, weet je wat? Ik zie het gewoon als een soort van open podium. Kan ik leuk optreden? En er komen allerlei mensen. Hartstikke leuk. Dus ik uh, op de fiets. Want ja, uh, zo gaat dat. Zo, ga ik, zo doe ik dat vaak. Als, ik, als het een beetje te doen is. En als het niet te doen is, ga je met de bus hè? Uh, dan is het. Ja, precies zoals hier ben ik eh, toch maar met de bus gegaan. Ik dacht, uh, ik heb de fiets nog even beter gepakt En toen dacht ik van nee, ik laat je toch maar staan. Ja. Uh, dat was een beetje te veel van het goede. Uh, maar goed, regenachtige weer en toestanden naar Bozem toe. Uh, uh, ik heb een mooi mandje achter op mijn fiets. Dat viel er half af. En nou ja, dat ging helemaal niet goed. Ik kwam ook veel te laat daar aan. Maar die organisatie was heel relaxed. En zei van, nou, oh, dus, dat hebben we allemaal geregeld. Uh, jij komt dan en dan en dan. En er waren wat mensen die konden al eerder spelen. Dus ik kon even genieten nog van uh, de twee jongens die samen gitaar spelen. De White Tip Tails heten zij. Ook heel ja. leuke muziek. Uh, dus daar even van kunnen genieten. En even tot rust gekomen ook zelf. En toen kon ik optreden. En uh, nou, lekker opgetreden. Uh, ik geloof vijf nummers gespeeld of zo. Ja. En uh, uh, daarna heb ik kunnen genieten van wat er nog meer allemaal was. Er waren hele leuke bands tussen. Uh, ik ga er ook een paar noemen. Een beetje reclame maken is ja, voor die mensen. Dat kan ook geen kwaad. Je had één band, of eigenlijk uh, Janice heette zij. Dat zijn twee mensen uh, die maken samen muziek. Um, en die hebben ook be een band. Be Beetje soul ook, hè? Uh, ja, is, uh, uh, met een lekkere groove zitten erin. Een Beetje poppy, Heel lekker uh, als afwisseling ook binnen singer-songwriter uh, gevallen. Dus dat was leuk. En uh, wat had je nog meer? Je had een, een man, uh, Onno Loonstra, die de zong Friestalig. Die was voor mij, heb ik niet gezien, maar daar heb ik wel mee gesproken. En die maakt Friese liedjes met een kwinkslag uh, erin. Uh, daar heb ik ook op zijn website wat van beluisterd. Dat was ook heel leuk. Wat heb ik nog meer gezien? Nou, ja, nu ga ik mensen overslaan. Dat ja. is natuurlijk zielig. Ja, ja, maar, maar ik ben hier ook voor mezelf. Dus ja, precies. Zo is dat me net. <laughs> Saas maar krekt. Dus, uh, maar uh, ja, ik, ik, ik heb een leuk opgetreden. En aan het eind uh, kreeg ik te horen dat ik had gewonnen. Dus, uh, nou. wat wil je nou nog meer? Uh, uh, tweede woorden, ik, ik geen idee. Genieten van de muziek. Dat heb je in ieder geval uh, ja, gedaan. dat heb ik zeker gedaan. En uh, ja. wat, wat krijg je dan nou eigenlijk uh, met zo'n... Uh, Zo'n uh, zo wedstrijd. Als je dan gewonnen hebt... Nou, ja. ik, ik heb een optreden gekregen. Je hebt, uh, in Leeuwarden organiseren ze... Uh, volgens mij ieder jaar. Ja, volgens mij ieder jaar. Het troubadourstreffen heet dat. In, uh, in de stadspark uh, de Prinsentuin. Uh, ja, klopt. En uh, daar speel ik dus nu ook bij. Dat is 19 augustus. Aanstaande. Allemaal even opschrijven in je agenda. Ja, en uh, 19 augustus is aanstaande... Jelmer van der Wal in de Prinsentuin te Leeuwarden. Dus schrijf het op. Twee. En uh, verder uh, een optreden bij Podium Asterix. Dat is in de oude gevangenis in uh, Leeuwarden. Heel mooi. En uh, Ik weet nog niet wat de datum daarvan is. Dus, dus dat is nog, nog even spannend. Uitzetten. Ja. En dan kunnen de mensen dat allemaal gaan uitchecken op een of andere magistrale website? Uh, ik heb nog geen uh, eigen website. Die is wel in de maak, maar dat gaat nog eventjes op ze laten wachten. Dus dat uh, ga ik nog maar niet zeggen. Want dan krijgen mensen zo'n mooie pagina te zien met niks erop in feite. Ja. Um, uh, maar het domein is er al wel hey. yeah, yeah, yeah. Uh, Nee goed uh, Op ik... Facebook ben ik te vinden Als je Jelmer van der Wal op Facebook intikt Of uh, op Twitter zit ik ook Dan Zo. kom je mij tegen Nou uh, helemaal hip Nou, um, ja, heel, heel leuk dat je in ieder geval in de Prinstuin uh, komt te staan Dat is uh, niet verkeerd Lekker buiten Dat is zeker niet verkeerd Dat, was, uh, dat is echt leuk ja. uh, Je gaat nu nog één nummertje spelen Ja uh, ondertussen zit ik te bedenken wat ik ook alweer ging doen. Ik had een keuze gemaakt, maar nu ben ik het kwijt. Ja. Oh ja, ik weet het weer. <laughs> ja, dat, dat is snel gegaan. Ja, het, het, soms dan heb ik dat. Het, uh, je moet op het moment beslissen welke nummers je gaat spelen. Dus ik had dat nu ook nog kunnen wijzigen, hè? weet je dat? Ja, precies. Dat is, dat is een soort van, die, dat moet je een beetje hebben. Hè? Dat je een beetje kunt wisselen van, nee, nee, ik ga nu toch dit doen. Ja, ja precies. Nou, nou. Ik, dit volgende nummer uh, heet uh, Wiegenlied. Lied. Ah, Let a Rip. Jammer van de Wal, 5-1 op het Vader Jacob Stage. Eventjes, dus, uh, ja, komt ie. Vertel mij een verhaal. Voor het slapen gaan, zing mij een wiegelied vannacht. Voordat ik moet rusten, wil ik weer weten hoe dat was. Wil ik even terug naar sprookjesland. Naar sprookjesland Waar de kwade tovenaar Wordt verslagen En de heks het steeds begeeft Waar goed aardige draken Het kasteel bewaken En iedereen Gelukkig lang voor Vertel mij dat verhaal voor het slapen gaan. Dan rust ik vast beter vannacht. Zonder lelijke dromen. Over oorlog en doden, zodat ik wakker schrik van angst. O oh, breng mij terug, breng mij terug, breng mij terug naar Sprookjesland. Naar Sprookjesland, waar de kwade toven word verslagen en de heksen steeds begeeft. Waar goed aardige draken het kasteel bewaken en iedereen gelukkig lang voortleeft. Vertel mij. Verhaal voor het slapen gaan. Zing mij een wiegelied vannacht. Zing mij een wiegelied. Zing mij een wiegelied. Zing mij. Dank jullie wel. Jammer, uh, onwijs bedankt voor je komst. Graag gedaan. Blijf nog even zitten. Uh, drink nog even een biertje. Tenminste, dat mag je, hoor. Je mag ook gewoon fris drinken. Heerlijk gezien als uh, staat er weer klaar. Uh, en uh, voor straks uh, een hele fijne terugreis... Wij gaan hier ondertussen verder met muziek. En niet zomaar muziek, maar Westfriese muziek. Dat kan ook. Ja, Westfriese muziek. Uh, Duizend Roet in Ondijk. Het is eigenlijk een cover van uh, John Fogerty. En uh, Simon Klein heeft daar een andere tekst uh, op geschreven. Duizend Roet in Ondijk. Dankjewel nogmaals, Jelmer. En uh, tot in het volgende uur. Uitlast van zolder, mijn het starten holder. We kunnen mais niet wachten, het is weer polaroides tijd. Op de platte wagen, we zingen alle dagen. Hier 500.000 roet in antijk. We benen een oude wesse, gebruiken nachinetten. gewoon met het handje, schoffie en de ploeg, om even uur een kopie. Hier vooi roet duizend roet in Antwijk. Kluiten prut en beremmen, de zontjes kan erop, ja, het is toch het mooiste wat je kan doen. Samen kisten tillen, thuis de boel naar trillen. Hier vooi duizend roet in Antwijk. Het is toch het mooiste wat je kan doen? De meiden die gaat bellen, sorteren en tellen Hier vallen punten, duizend roet in Antijk. De kruipersbroek van zolder.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 De volle laag. Lucien Geefkus. 501. Ben je er klaar voor? Voor nog een uur vol vermaak. Amusement en verstrooiing in de half volle laag. Op je computer of je mobieltje. Ieder geval 501.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 Op jouw radio, zo op je trommelvlies ho Dag je even rustig, ontspannen te dineren Nou dat is dus niet waar, vandaag is om bier in de volle volle volle volle halvolle laag Nee, het wordt echt niet mooier Ken vriezen, ken dooien jouw kronen en je. Hij zit te klooien, waterroossooien, met platen te gooien. Dit is waar je het mee moet gaan doen. De volle laag, halve laag, halve laag op 501. Ja, het is weer zover. De tweede uur, de halve laag. Inderdaad, halve. En dit is Wilfred Burns met Stopgap. Alleen op jouw radio 501. En natuurlijk, niemand kijkt meer Studiosport, want het voetbal is voorbij. En hockey, dat doe je met Stokkie en niet op tv. God, wie gaat er nou een Stokkie kijken als het niet... Hoe heet die man nou alweer? Ja, die ah, honden met die hondenshow. Uh, raf, raf, Raff. Uh, nou, hoe heet die man nou? Uh, ja, uh, Gauws, Martin Gaus. Alleen dan kijk je naar stokjes op tv en niet op Studiosport, maar toch. We hebben natuurlijk wel een speciale Studiosport Jingle, omdat het toch onze directe concurrent is voor mensen die het vermaak willen zien en toch willen lachen. Studiosport! Ja, even kijken, ja, en ondertussen gaan we deze even wegdraaien, want uh, het is hoog tijd voor de enige echte Studiosport Jingle op Radio 501. Ja, inderdaad. Ja, waar luisteren we ook weer naar, inderdaad. Hey, dit is Bo van Aquaard A. Je luistert naar Radio 501. Inderdaad, Radio 501. De volle laag op Radio 501. Stuur de sport is weer op televisie. Holla die je. Dat was hier weer tijdens het diner. Ja, het nee, Maar de volle laag gaat gewoon door. Dus zingen wij we weer in koor. Uurtje twee. Ja, en ja, ondertussen ja, ja. ja, gaan we gewoon verder met de volgende jingle. Inderdaad. Hé, hey, wij zijn van Deslick. En we luisteren altijd naar Radio 501. Ik geloof er helemaal niks van. Ja, even kijken wie luistert ook weer naar Radio 501. Ja. Wij zijn veel en je luistert naar onze nieuwe single Of The Self op Radio 501. Helemaal niet. Stelletje <laughs> dat Even kijken. Uh, hier. I'm Dana Fuchs and you're listening to Radio 501. Nou, voor de mensen die het nog steeds niet weten. Ik ben Sonja van Hamel en je luistert naar Radio 501. God, mensen die het helemaal nog niet begrepen hebben, hier is de volgende. Hey, dit is Bo van Acquard Eye. Je luistert naar Radio 501. Dit is de nieuwe single van Acquard Eye. Helemaal niet. Dit is helemaal geen nieuwe single van Awkward Eye. Dit is niemand minder dan de modeontwerpster Renske Tamino uit Amsterdam. Met een nummer van haar plaat. Ja, nothing, nee. Ja, inderdaad. Waiting to be told. Nou, inderdaad. Dat lijkt wel een nummer van uh, Jan van de Wal. Maar dan in het Engels en niet in het Fries. Even kijken. Uh... Ja. Laten we gewoon even tot rust komen met dit nummer. Straks uh, bellen we ook nog even met uh, de mensen van Yellow House 21. Zij hebben de kleine prijs van Friesland gewonnen. En daar moeten we natuurlijk alles over weten. En natuurlijk horen. Maar dit is Renske Taminio. En het nummer dat we spelen... Dat is ook wel leuk om te weten. To Be Used. Dus dit nummer moet gebruikt worden... En hoe kan je nummer beter gebruiken dan het gewoon afspelen? Hm? Nou, inderdaad. So it would not get bruised, but being safe leaves bitter taste, not to the lips Oh, het moest 33 toeren. Keine oh, Doch, krass, Huste! Keiner mit dem Huste da Keiner mit dem Huste da Weil er doch keine Freunde hat! <laughs> You're not that. I don't tell a boost then. I try to win it boost then. Try to talk to a friend. Try to talk to a friend. Nou, stuur de kinderen maar naar bed. Oh, ik had er moeten waarschuwen. Rated R. R. Ja, inderdaad. Ella Bandita. Eat your heart out. Uh, en ja, wat gaat ze doen? Ze gaat er hard uit eten. In ieder geval het nummer. B-B-B-Baby. Op radio uh, 501. Ja. Ella Bandita, we gaan we nog even verder in dit gezellige tempo. Ella Bonita, draai 51. Ik kan je hem nog horen. Helemaal gek. B -b, -b, -b, -b, -b, b b En dan gaan we van de ene, ene uiterste naar het andere. Ja, en van dat hippen gaan we. van, dat, van dat gaan we, In ieder geval dat, dat uitermate gestoorde. Gaan we verder naar de muziek. Ja. Wat van een wat zoeter meisje. Roosbeef. Hoe groot kan het verschil zijn? Nou. Nou ja. Dat kan toch niet uitmaken? Inderdaad, niet uitmaken van Roosbeer. beef, Roos Rebergen, het liefertje van de Nederlandse pop of Ja, nou, toch een heel aparte figuur. Daarvoor draaiden we Ella Bandita, ook een apart figuur. Andere, andere genre. En daarvoor was trouwens... Uh... ...Darf Frogger van hun EP The Best Of. En die moest dus in uh, 33 toeren. En dan is hij eigenlijk nog veel uh, luguberder eigenlijk. Uh, en we gaan nu even de popvolk kant uit. Dat leek me wel aardig uh, in het kader van radio... Um, want straks hebben we Yellow House 21, denk ik, die komt erna en dat lijkt gewoon een beetje op uh, dit. Of nee nou ja lijken. Het is dat dezelfde genre. Uit Volendam is dit Alaska. Actors and liars van in plaats Actors and liars. Op Radio 501.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 They pick their vows round the stage, their nose in the air, their nose in the air. But It's the actors and the line. Thanks. As we're actors and we're liars. I was at a place and it name was Dublin City. It's running through my mind, cause damn it was so pretty. Wat een schitterende pauzemuziek is dit weer. Of ter In de volle laag op radio. Hey hey. Hey doe eens. Ja ja. Nou, ik, ik heb het ook wel weer gehad met die muziek. Even kijken. Ja, en dan is hier een jingle. Speciaal voor mensen. Prinkelt de telefoon. Ja, de telefoon rinkelt helemaal niet. Wie hangt daar aan de lijn? Nou, wie hangt er aan de lijn? Wel het de bekende Hallo? Hallo? Ja, Jurgen, ja, hoor. Je hoort jo oh, Jonathan? Jonathan? Hallo? Hallo, ja, u hoort u mij? Hallo? Ik hoor u goed. Luid en duidelijk? Ja, in de ja hoor. Heel goed, uh, Jonathan, ik uh, dacht, uh, ik, ik zal Spijnt. je eens even uh, doorzagen. Want we hebben net uh, een nummertje van je gedraaid hier op Radio Fan. Dat was niet de jodelmuziek trouwens, maar de muziek uh, daarvoor. Ja. Jij zit in uh, de band Yellow House 21. Ja, dat klopt. Is dat helemaal correct? Yes. Kijk, dat, is, dat horen we graag. Uh, correcte dingen in de volgende laag. Ja. Uh, ja, want uh, jullie komen uit Leeuwarden. Ik heb jullie afgelopen vrijdag gezien uh, jullie traden op tijdens uh, 3 voor 12 presenteert. Of in ieder geval de Club 3 voor 12 in, uh, in scooters. Mm -hmm. En jullie hebben onlangs ook de kleine prijs van Frieslawn uh, gewonnen, begreep ik? Is ook correct, ja. Yeah ook oh, correct. Kan je ongeveer vertellen hoe dat gegaan gaan is? Want jullie hebben jullie zelf uh, ingeschreven voor uh, deze balkaal? Ja. Ja, we hebben uh, uh, drie rondes uh, door moeten komen. Uh, om in de voorronde te komen moet je door de jury uh, worden uitgekozen. Um, en toen hebben we eerst in, uh, in uh, Café Scooters in Drachten... hebben we de eerste voorronde gespeeld. Die hebben we gewonnen. Toen mochten we door naar de uh, halve finale in uh, Iduna, ook in Drachten. Die hebben we ook gewonnen en... Um, een paar weken terug, dus uh, zijn we in de finale geweest in uh, Romein, in Leeuwarden. Ja, het en, in... Uh, die hebben we ook gewonnen. Ja, poppodium Romein. En dat was een heel divers uh, gezelschap wat daar stond. Ja. Want jullie waren in ieder geval de enige pop-volk uh, uh, formatie, uh, als ik het zo even mag uitdrukken. Ja, er stond, uh, er stond funk, er stond uh, rock. Het was uh, heel gevarieerd. En hoe kan het dan toch dat, uh, dat jullie dan uh, gewonnen hebben? Want uh, los van het feit dat, jullie gewoon, uh, dat de muziek uh, gewoon goed in elkaar zit. Uh, hoe, hoe kan dat toch? Zijn dat jullie contacten in Irak? Of uh, hoe zit dat? <laughs> nee, dat, uh, dat heeft er denk ik niet zo heel veel mee te maken. Nee. Uh, nee ja, de, de jury was, uh, was heel enthousiast over ons. Die vonden dat we uh, een goed, uh, goede podiumpresentatie hadden. Dat we uh, energiek waren. Dat, uh, dat de nummers goed in elkaar zaten. Dus... Uh, die hebben voor volgens gekozen en daar ging het uiteindelijk om. Uiteraard. Ja, het was alleen, uh, alleen de juristemming, uh, dus. Ja, ja het uh, die ging naar uh, Black Jerry Juice, volgens mij. Oké, okay, die, hadden, die hadden zeg maar meer fans uh, met zich meegebracht. Nou, dat, dat wil ik niet zo zeggen, maar dat, dat, dat was het uiteindelijk waarschijnlijk wel een beetje, ja. Ja. Want jullie zijn nog niet eens heel erg lang bij elkaar. Uh, 2011 uh, uh, zijn jullie bij elkaar gedoken. Ja, ja dat klopt, ja. De. de uh, de gitarist en zanger Marco Buffing en, uh, en de drummer Luc Wessels die zijn samen naar uh, Ierland uh, gereisd en hebben daar uh, wat, wat, uh, wat nummers samen geschreven en hebben wat uh, inspiratie opgedaan met uh, Ierse volkmuziek. En uh, toen ze terug zijn gekomen zijn uh, de andere, andere artiesten erbij gekomen. Ja, en, en dat, uh, dat verblijf in Ierland, dat verklaart ook een beetje jullie bandnaam, hè? Ja, ja. Uh, dat, uh, uh, ze zaten in een, uh, in een jeugdhostel en dat heette Yellow House en ze zaten op kamer uh, 21 en dat ja. uh, was dus makkelijk om een naam uh, daarvoor te bedenken. De, de keuze is dan snel gemaakt ja. en, en die keuze viel dus op Yellow House uh, 21. Want, uh -huh. uh, jullie, uh, ja, was jij er toen ook al bij met het schrijven? Uh, nee, ik ben er als laatste bij gekomen. Zij zijn met z'n uh, tweeën zijn ze naar Ierland gegaan en daarna hebben ze... Uh, ze zitten op de popacademie in Leeuwarden en daar kennen ze Tim Schuurman van, de bassist, die is er toen bijgekomen. Anne-Gelin Struik, de zangeres en fluitist, kenden ze nog van, uh, van een eerder bandje waar ze in hebben gezeten. En uh, ik ben er via Anne-Gelin, die op dezelfde studie zit als ik, ben ik erbij gekomen uiteindelijk. Nou, dat is een, een, een leuk gezelschap zo geworden. Toch uh, Wat ook een beetje doet denken, we, we draaiden dat ook al eerder in deze uitzending, en natuurlijk niet voor niks, uh, aan Alaska... Uh, wel, ja. wel bekend neem ik aan? Uh, ja, zeker. Ja. Uh, hebben jullie al in een voorprogramma gestaan of uh, is dat nog niet uh, voorgekomen? Uh, nee, dat hebben we nog niet, uh, nog niet eerder gedaan, nee. Dus eigenlijk zou dat, uh, zou dat toch wel een. Is dat dan ook een droom? Of uh, zijn er andere mensen waarvan je het voorprogramma zou willen verzorgen? Nou, uh, in, in, in, in, in Nederland is Alaska zeker wel een bent uh, een, een, een, uh, waar we graag een voorprogramma van zouden willen doen. We hebben gezien dat ze in Romein uh, staan uh, in, uh, in september, geloof ik. Dus dat zou heel gaaf zijn. En dan, ja, uh, andere bands als uh, ja, Memphis en Sand natuurlijk. Als we daar ooit in voorprogramma's uh, van mogen staan, dan zouden we daar uh, heel blij mee zijn. Geen uh, nee tegen zeggen, zeg maar. Nee, precies. Nee. Poppacademie in Leeuwarden, dat is toch wel een leuke, uh, leuke club daar, uh, wat daar vandaan komt, hè? Dus ja. Ik, ik uh, ben inmiddels op de hoogte van een aantal van de... Artiesten die daar vandaan komen. Ik, ik noem maar even een sorry Bunch. Wat wel een heel ander genre is, maar toch uh, ook een beetje richting, uh, richting het experiment. of iets meer van het padje af dan. Uh, uh, van, het eikte, van het gebaande padje af, zeg maar. Ja, ja zeker. Ja, nee, dat, is, uh, dat uh, brengt veel voort, die uh, school. Ja. Uh, ja. Waar, kunnen jullie, waar kunnen we jullie uh, binnenkort nog allemaal uh, gaan aanschouwen? Ook voor de luisteraars in, uh, in Friesland. Uh, nou. Um... In Friesland spelen we geloof ik voorlopig eventjes niet meer. We staan, in augustus staan we op een uh, paar uh, leuke festivals. We staan uh, uh, op uh, Noorderzon in Groningen. Kijk. En, uh, en uh, Zandstok in Noord-Holland. In Zandvoort? Ja, dat was uh, naar aanleiding van Popreis het Zand. Dus uh, dat, is ook, uh, dat is ook een heel gaaf festival waar we ja. op spelen. Dus... Uh, en dan, uh, daarna komen nog een paar andere mooie festivals, maar dat is het eventjes uh, voor wat betreft de zomer. Ja, nou ik, ik zou zeggen als jullie mochten jullie een keer, uh, want wij zitten met de studio natuurlijk in Hoorn, het Zuiderzeestadje in West-Friesland. Ja. Een heel ander Friesland is, want er zit een meer mm -hmm. tussen. Of in ieder geval oude Zuiderzee en dat is nou een meer, of een waard zelfs. Nou, dat is mooi. Uh, ja. Maar uh, jullie zijn natuurlijk hier uh, van harte welkom hier een uh, keertje op het uh, Vader Jacob Stage uh, te spelen. Nou, hartstikke leuk. Gaan we zeker, zeker regelen dan. Hartstikke goed. Um, en dan even, een vraagje, je, want uh, we hebben natuurlijk al een nummer gedraaid. Maar uh, het zou natuurlijk prachtig zijn om nog even een nummer te horen. Dat kan er helemaal kwaad. Zeker niet voor de luisteraars. Uh, ik, we hebben net al Dublin City uh, gedraaid. 4.334, waar gaat dat nummer eigenlijk over? Uh, Dublin City, dat is echt, uh, dat is echt ontstaan uh, uit, uit waar zij, uh, als zij terugdenken aan uh, hun tijd in, uh, in Ierland, waar, waar ze dan over, over aan het denken zijn. Ja, en is dat 4 overal 5 of zo? Uh, moet ik dat. Uh, moet ik dat zelf... zo? Nou, 4,34, oh, oh. ja. Of is dat de versie van het nummer? Dat kan ook. Nee, ik denk dat, dat het een uh, tijd is dat het nummer duurt. Wacht even, hoor. dat gaan we gelijk even uitchecken. Het <laughs> zou, zou toch wat. We... 4,33, ja, helaas. Maar je oh. zat aardig in de 4.3,3. 4,33,33. Dus nou ja, naar boven afgerond kom je inderdaad. Ja, precies. Die... Jeetje. Ja. Ik denk dat dat het is. Oh, ja. kijk. Nou, nou wordt het verklaard. Um, nou, het klonk wel heel interessant. Maar Dublin City, dat we uh, hebben gedraaid. Wat is dan jouw uh, tweede favoriet? Of is dat jouw favoriet niet helemaal? Jawel, dat uh, vind ik een hartstikke leuk nummer. Ja. Ja, um, misschien uh, als je de Land Rover Belong hebt, dat je die nog kunt draaien. Ja, want jullie zijn natuurlijk naar Irak geweest. Ja. Ja, want ik refereer en, uh, er net al aan. Maar uh, dat weten de luisteraars natuurlijk nog niet. Nee, nee dat was ook nog wel een avontuurtje. We zijn... Uh, in maart zijn we een, een dikke week naar Irak geweest, uh, op uitnodiging van Julia Mint Productions. Die uh, hebben een hele grote groep uh, artiesten die kant op gestuurd, zeg maar. En uh, daar hebben we op, uh, op een, op een uh, groot nieuwjaarsfestival, uh, Nieuw Ros heet dat, ja. hebben, we, hebben we opgetreden. Dus, uh, Ongelooflijk, het was slechts maar in ja. een gedeelte waar niet echt wel oorlogshandelingen worden verricht, hè? begrijp ik al. Nee, het was een veiliger gedeelte van Irak. Ja, het was het, het, het noorden, Koerdistan, uh, dus het, uh, was, het was allemaal redelijk veilig. Ja. Ja. Nou, dus, en daar hebben we echt op, op, op een festival voor uh, tienduizenden mensen, mochten we daar uh, optreden, dus dat was uh, ontzettend gaaf. Ja. Nou, uh, ja, mensen kunnen natuurlijk die muziek allemaal weer gaan nabluisteren op een of andere website, en dat mag jij nu gaan noemen. <laughs> dat is yellowhouse21.nl Kijk, helemaal goed. Uh, nou, heel veel plezier, want jullie hebben ook nog studiotijd gewonnen, 1500 ja. euro geloof ik ook nog eens keertje. Ja. Gekke huis. Uh, Jullie stonden ook op Freeze of uh, is dat, hoort dat er niet bij? Ja, zeker. Ja, Freeze Festival staan we op uh, Eurosonic en volgend jaar ook nog de Pop -l Awards. Dus uh, het houdt ja. niet op. Te gek. Nou, uh, en ga je nou door voor de grote prijs? Uh, dat, dat zou zomaar kunnen. Ja, we zijn nu nog aan het overleggen over hoe we nu uh, verder uh, gaan. Spannend. Nou, ik uh, wens u heel veel succes in de studio. Mensen kunnen in ieder geval Thank nog een wel. demootje kopen, volgens mij. En... Yeah. Komt er, komt er dan ook een album uit? Of denken jullie van, nou, gewoon nog even een nieuwe demo, uh, dan... Uh... Zijn we ook nog even over aan het overleggen. We kunnen een paar singles worden, het kan een uh, heel album worden. Daar uh, zijn we ook nog mee bezig. Nou, ik uh, hou ons op de hoogte, zou ik zeggen. En uh, ik ga nog een gezellige jongen. Ja, hetzelfde hè? Oké, okay, doeg. Oké, okay, bedankt. Doeg. Nou, dat was inderdaad Jonathan. En ik leg hier een hoorn op de haak en uh, ja, gaan we gewoon dat nummer luisteren. En een niet zomaar een nummer, maar een nummer dat bestaat uit klanken. En die klanken klinken als volgt: Het is namelijk the Land Where I Belong. En zal dat Irak wezen? Zal dat Irak wezen? Dat gaan we nu uitvinden. En fluit maar mee. to the land where i was born but which is taken from me me and you De name what is my Took the land for me, me and you. And the Ja inderdaad, dat is niks minder dan Yellow House 21. The land where I belong op Radio 501. En wij gaan verder met Spandau Ballet, want dat is ook mooi. I'll fly for you. Ja. En ik ben nou even benieuwd naar dat bekende nummer van deze band, want het kwam me zo bekend voor. Maar dat staat natuurlijk op internet. Maar misschien weet jij het ook wel. Laat even weten via de post. Stuur een brief naar Radio 501 ter attentie van de volle laag. Coopersweg nummer 1 1624. Oh nee, 1624. 1624. Anonieme audiofielen in Hoorn. Bij blogger Oh my. Ballet. I'll fly for you. Op Rally wel intens. de volle laag. En die alweer leeg is. De lege laag. De volle lege laag. Vol leeg. En uh, ik zie dat de tijd alweer bijna voorbij is. Straks krijgen we Mark Srandor met Sunday on Monday. Maar gelukkig kunnen we nog één nummertje draaien. En wat kun je dan beter draaien dan het nummer. Van Aand gaan die volkjes scoring snij. Van de Cape Welsh Choir, inderdaad nummer 8 van uh, deze plaat, van de Rams afdeling op Radio 501. Ik zeg, uh, volgende week zijn we er weer met een nieuwe uitzending van uh, de volle laag. En uh, aanstaande donderdag trouwens, is weer de de donderdag met om 4 uh, uur kuppersoeptijd. Uh, uh, kopsoep, één kopsoep en uh, de, de Douwe soep. Uh, uh, ja, is er weer kans om Vovies te gaan horen. Uh, ja, Laura Johannes met haar platenkast. Maar nu eerst de Cape Wells Choir en straks Mark Schrander. En daarna radio waarvan je gehouden hebt. En radio waarvan je zult houden. En radio waar je nu nog van houdt. Hier is de Cape Wells Choir, de rampsplaat van deze week. Binnenkort op nummer 1. Nummer 1. Nummer 1. Nummer 1. Nummer 1. liefde <laughs> Ik ben net dat ik, dat ik een heel nummer niet heb gedraaid. De muziek van uh, uh, een reportage over uh, Ice on Prize. Dus ik zou zeggen, hou je oogjes open, ee oortjes. Volgende week echt de reportage over die fantastische expositie in Hotel Marie Cabell in Horen. Klapplachers mee met de Cape Wells Choir. En de haasje repje naar de korte achterstraat: Hotel Marie Cabell, Ice on the Prize.